ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging nog in de regio Noord-Holland. Onder, onder andere zien we dat op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Amsterdam Business Park en Maas 25 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging drie partier, de hoofdrijbaan is daar dicht. De A5, hoofdorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10. En tenslotte valt nog op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij Knopen de Hoek. Is de, ja, is, altijd, is de weg nog altijd dicht, want er is daar een vrachtwagen gekanteld. verkeer kan langs via de rechterparallelbaan... maar hou rekening met 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 down to say The magic wand and i don't feel that grown how can i grow when i'm stuck at home with a newborn on my chest how can i grow when i'm so alone so much lower than the rest but mama don't you see When I'm not the same as months ago. No, you can't call that grow.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 Sid and young Afraid to risk And fall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 Just to oh, oh, oh, oh, Put my words Into action Don't worry.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 Yes, stilstaat nooit. Kijk geen raps, speel alleen quotes. Ze tillen me omhoog, ik was in de duikpool. Creëer mijn eigen PO's en we killen ikko Zeggen Zeg met chest, want de feeling is tijdloos. We killen de live show, no limit of Z-O's. dat mijn tijd komt, we tikken de tijdboom. Live is die, om um. second mij soms. Ik word niet aardig ervan, we mijden de rij, maar we glijden er langs. Vintage rents, zie je Mike in mijn hand. In de longen uit mijn lijf, of voor 500 man. Blauwe kamelen, gauwgelle bekens rozen. Olifant, feestje. Tijgerd strijders, heerlijke lijfjes. De hetjes, de heertjes, laat je verleiden.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 Ja het overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht Met on ZANG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 Het wordt al langzaam licht De schaduw lijkt verschoven als een sluier van de nacht Ik geef me langzaam over Er is niemand die mij ziet Er is niemand die mij hoort I'm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 the snowflakes falling. May